Tumke met het NOS-journaal. In Tijgersgracht krijgt helder zwemwater en een golfinstallatie. Vanaf volgend jaar juni kan er worden gesurfd, geraafd, gedoken in de havenstad. Dat zeggen de bedenkers RIF 010. Het stadsinitiatief moet de Rotterdammers nauwer bij hun stad betrekken. En de inwoners konden stemmen op zes plannen. De meeste Europese effectenbeurzen zijn tussen de 1 en 2 procent lager gesloten. En dat komt onder meer door zorgen over de grootste bank van Portugal. Die heeft betalingsproblemen. De handel in aandelen van de bank werd stilgelegd nadat ze met 19 procent waren gedaald. Door de onrust die is ontstaan moet Portugal een hogere rente voor staatsleningen betalen. VN-chef Ban Ki-moon vindt het onacceptabel dat burgers permanent in angst moeten leven vanwege luchtaanvallen. Hij heeft Hamas en Israël opgeroepen een bestand te sluiten. Volgens Ban is een staakt het vuur alleen mogelijk... als de Palestijnen hun raketaanvallen op Israël staken. Maar hij veroordeelt ook het geweld van Israël. Hij noemt dat excessief. Vandaag zijn in de Gazastrook volgens Palestijnse bronnen... zeker twintig mensen omgekomen. Eerder vandaag zei premier Netanjahu... dat van een bestand voorlopig geen sprake kan zijn. Het laatste nog levende lid van de groep verzetsmensen... die in de Tweede Wereldoorlog het ondergrondse Vrij Nederland maakte... is overleden. Dat heeft het weekblad bekendgemaakt. Hetty Wellensiek van Klaveren stenselde het blad en verspreidde het. Later werd ze secretaresse van de redactie. Ze werd 98 jaar. Het weer, er is een regen of onweersbui mogelijk... maar het blijft wel nog lang warm. Uiteindelijk daalt de temperatuur vannacht niet verder dan 17 graden. Morgen eerst opnieuw zon, even warm als vandaag. Later weer regen en weer onweer. Dit was het NMS Zin in Zandvoort, Zandvoort yes. is zin in ZFM. ZFM Met nu Alternative FM. They say that we done it again. We spoiled the age of wonder. We're the 32nd on my Twee uur. Ja. Welkom in de tweede uur. Hey. Wat, ik, wat ik zo mooi vind. Uh, ooit was deze band één keer te gast geweest bij De Wereld Draait Door. Ja, klopt. Ja. En uh, toen zat ook uh, Erik Korton. En ja, als ik, als ik één iemand toch ook wel uh, goed heb zitten. Dan is het Erik Korton wel. Want uh, baard. Ja, tof band. Dat doet. Uh, maar ook een hart van goud. Als je zijn reportage ziet. Bijvoorbeeld uh, bij 3FM tijdens uh, Series uh, Request heb ik er alleen maar uh, diepe verwondering voor. Maar hij weet uh, dit soort uh, muziek op zijn waarde te schatten. En mm -hmm. eerlijk gezegd, ja, uh, Queens of Stone Age... dat, dat uh, gaat er altijd wel in als koek, eerlijk gezegd. En dit was het uh, wel degelijk uh, van het zuiverstoer. <lacht> niet uh, he, gewoon uh, dik hout zagen met planken en geen gelul. Dit is gewoon wat, uh, wat het moet zijn. En niet afschepen met één minuut muziek. Daar maakten die jongens ook nog een statement ook over. Ja, ze klopt. stonden echt uh, met... Uh, dit. Zo ja, stond dus ze ook. keken het zogenaamd nou, het op een horloge. van, uh, een horloge orloge, ja. van hebben wij wel uh, aan, aan jullie tijd uh, voldoen? Yeah. Ja, hoewel dat, dat, hoewel ja. andere mensen worden zeggen dat. Uh... Tijdens de promotour van een nieuwe album dat ja. uh, na elke optreden deden omdat het Like Clockwork heette. Maar ja, ja. Ik, I like to believe I, I, I, dat het was Ik denk uh, ook een klein statement in de richting ja. van uh, don't het. Fuck with us, ja. uh, Waarom geef je ons maar een minuut Airplay en uh, zo? We, we zijn, en we en zijn dan een dan van ja. de betere bands en we worden afgeschept met een minuut. Nou ja, een minuut, iets meer dan een minuut. Want uh, dan uh, kijken ze het er niet zo naar. Maar uh, heet je bijvoorbeeld uh, Pietje Puk... en heb je net meegedaan bij de beste single songwriter... en dan word je al na drie kwart minuut... gewoon van, uh, van de buis af uh, bij uh, de wereldruid, hoor. En dat, uh, ja, ja dan denk ik... Uh, waar... Ja, maar dan gaan de kijkers weg, uh, zippen, En dan denk ik, ja, wat ben je dan? Wil je dan uh, muziek promoten? Of wil je het dan niet, denk ik dan, bij mezelf? Ja, ik... ik, ik... Dat is mijn, mijn visie. Maar ik, ja, uh, ik snap die hele hype over dat uh, het spelen bij de wereld draait door niet. Nee, Want je wordt niet... inderdaad na 45 seconden, als die mensen net beginnen... Ja. Zeg maar, dan zijn we het goede nummers Laten, aan de intro net voorbij. Laten wij het goede voorbeeld uh, geef, uh, nemen aan uh, het, het, het, het, het, het voor, pakken... het goede voorbeeld pakken van de Volendamse muzikanten die er waren. Hè? Want uh, Piet Veerman en al de, de Cats kregen hun opvolgers. Martine Bond, hier geweest... Eh, uh, the Komt nog. Maar die, die jongens die, die hebben daar gestaan. En, uh, nou ja, dat werd ook Na uh, een halve minuut. Uh, keken ze al eigenlijk al Vermoeid uh, van. Ja, of ze houden uh, De volgende moeten uh, alweer. Weet je. En dan denk ik. Kleed het dan mooi aan. Nou, ik vraag me af waarom doen ze niet bijvoorbeeld een soort programma op zaterdagavond. Net zoals Jules Holland, weet je wel. Ja, zoiets. En dat je dan de bands die de die week. De muziek. Bij, ja, maar die ja. bands die dan die week bij de wereld daardoor zijn geweest. 45 ja. seconden. Die laat je dan gewoon twee die hele nummers spelen. Ja. Precies. Nou, heb ik denk heb de je alvast een promo ja, dan denk ik, Dan denk ik dat je veel meer hout uh, snijdt. Ja, uh, denk dat wat, dat, ja. Wat, wat dat gaat. Maar uh, ze willen uh, zo graag. Uh, dat, dat, ja, dat is mijn, kritiek, uh, mijn puntje van kritiek ten, ten aanzien. Ik vind het voor de rest een prima programma. Maar muziek is vaak dan. Uh, er wordt altijd heel veel over uitgepakt. Maar het is meer het lullen over muziek dan het uh, praten of het, het, naar muziek uh, luisteren. Ja, ik moet ook oppassen dat ja, ik Nee, want wij nu ook Want de anders de zit de ik hier de ook de mijn eigen... Dus laten we snel weg uh, doorgaan. Uh, wat was trouwens het eerste uh, nummer? Want dat was ook een vet nummer van jullie zelf. Dat was uh, Kello. Dat was ja. onze eerste single. En uh, ja. daar hebben we een uh, hele mooie video ook bij opgenomen. Destijds. In Hoe een, uh, belangrijk is dat? kelder. Uh, een video, video erbij, bij de muziek uh, die jullie maken. Nou, het is vooral heel erg leuk. En het is iets wat mensen op internet ook graag zien. Ik vind het leuk om als ze tonen horen ook naar beelden te kijken. Dus, het, dus die ja. dik 500 man, uh, die, nou ja, 500 man, wij als programma hebben jullie natuurlijk ook een duim gegeven. Maar ik bedoel, uh, die, die, die, die, die dik 500 duimen, dat, die mensen die vinden het ook leuk als ze dan een beeld erbij ja. hebben. Ja, maar vooral ook de mensen die niet bij die 500 duimen horen en die ons tegenkomen op internet. Bijvoorbeeld in Amerika of Engeland of waar ah, we dan ja. gepost worden. Ja, okay. Die vinden het vooral leuk om een clipje erbij te zien. Dan ja. hebben ze gelijk een beeld van de band in plaats van alleen maar de muziek. Nu we het dan toch over bijvoorbeeld uh, hè, de sociale media. Hoe, hoe belangrijk is dat voor jullie? Oeh ja, dat is moeilijk in te schatten. Ik zou het niet ja. eens zo goed weten eigenlijk. Het, het is ja, sowieso is... heel belangrijk tegenwoordig natuurlijk. Ja. Je kan bijna niet als band uh, daaromheen, denk ik. Ja. Is het, is het, uh, uh, wat jullie, doen jullie liever? Twitter of Facebook? We doen, we, ja, we doen meer met Facebook. Ja. Maar op zich, Twitter heeft ook wel wat. Het is een stuk directer natuurlijk. Ja. en wat ik, je... ik denk dat het elkaar ook alle twee ondersteunt. Maar mm -hmm. Facebook is bijna onze site geworden eigenlijk. Wat heb je nog bijna aan een bij website? Wij eigenlijk ook. Het ja. en... is precies, precies, precies dezelfde verhaal toch? Ik kijk ja. even naar, de, naar Marcus. Maar wij, eh... Ja, Het leeft veel meer op Facebook dan mensen nog naar websites ja. gaan. Ja. Mm -hmm. Vooral en als je... bij, bij sociale activiteiten zoals nou ja, radioprogramma. En... Huh? Of je moet een website hebben zoals als 3FM. Daar is een heel op, op te beleven. Dan trekt het nog wel. Ja, daar hebben we het geld niet voor. Ja, <laughs> ja, ja wij ook niet. <laughs> nee. nou, als we dat zouden hebben, dan uh, hadden we het wel gedaan natuurlijk. Ja. Uh, kijk, sociale media is fantastisch. Want op die manier uh, wordt er over ons geschreven in... Nou, wat ik zei ja, nou, eigenlijk in Nederland. Amerika, dat soort plekken. Dat is ja. fantastisch. Ja, ja maar, dat, ja, dat is um, Ik heb het net ook gedaan. Uh, even die, uh, die stophoest van uh, uh. We Are The Doctors er even tussendoor gejast. Ja. Wat is dat nou? Uh? Uh, dat dat meldt hij dan ja. met een... Aan de andere een kant, tekje naar jullie en een tekje naar de, naar de band uh, die uh, op het festival uh, afgelopen zondag hebben gestaan. Dus ja. Ja. Ja. Aan de andere ja. kant merk je ook wel dat, uh, dat sociale media en internet, is, alles is heel snel. Mm -hmm. En daarmee gaat populariteit is ook onvoorspelbaar. Dus ik, ik heb ook wel eens mensen horen zeggen van ja, over een jaar zit niemand meer op Facebook. Dat is natuurlijk overtreven. Uh, nee, maar, maar je merkt bijvoorbeeld wel dat we, in, in uh, Amerika, ik geloof Tumblr al heel lang veel groter is dan Facebook. En dat soort dingen. Dus ja, weet je... Je, je weet niet goed hoe betrouwbaar het is. Als je nee. nu een enorme reputatie op Facebook hebt. Misschien hebben we er over vijf jaar helemaal niks meer aan, wie weet. Ik ja, ben vooral een goede live reputatie Ja, zo is Hives er ook ten onder gegaan. Ja, ja maar Hives, Hives, dat, nee, Ik dat mis Hives. Heeft, Hives maar dat wel. heeft. Ja, ja. Uh, Geweldig. Uh, maar het dat is nu een spelletjesplatform. Uh, maar ook, uh, ja, er zijn ook spelletjes ja. gespeeld hè, met een, uh, met een, een of ander krantenbedrijf. wat dacht uh, heel snel uh, <laughs> rijk, uh, rijk uh, eraan te worden. Ja. Hè, uh, die, uh, die jongens uh, die hadden uh, het. Het paradijs in handen, om maar wat te zeggen. Ja, want, uh, wat de telegraaf kan aan woordgrappen, kan ik ja. ook. <lacht> dus, uh, eh, ja, ja. ja, de ja. Hè, dat, dat daarom die ik dus het, het paradijs uh, te hebben gevonden. Eh? Ja, ja. Goed, uh, dat was uh, even terzijde van de sociale media en uh, de popmuziek. Want ja, het, het een moet natuurlijk het ander blijven versterken. Je moet je publiek uh, zien te vinden, denk ik. Toch? Ja. Ja, zeker. Ik denk, ja. ik denk dat ook... wat jij bijvoorbeeld net zei over, over duimpjes en cetera... Het maakt niet echt uit welk platform populair is. Het is gewoon like een medium... waardoor mensen zeggen van... Hey, hm. ik vind jouw muziek wel leuk. En voor ons, wij zitten niet bij een label. Wij zitten niet bij you know, grote kantoren... die ons ergens ook, neer kunnen zetten. Is dat soort. ook wel fijn dat je niet bij een label zit... en gewoon lekker uh, zelf het allemaal kan doen? Ja, weet je, zeker, maar wat ook wel fijn is aan een label is dat eigenlijk een label heeft ook een beetje de taak om alles wat een beetje bedrijfsachtig is, dat juist weg te halen van een muzikant. Je hebt ook al altijd heel veel horrorverhalen over hoe eigenlijk het omgekeerde gebeurt. Mm -hmm. Maar um, wij zitten nu in een positie waar we over alles controle hebben, waar we alles zelf doen eigenlijk in principe. Ja. En dat is, dat is wel dat heel is fijn, wel fijn om die, ja. die controle te hebben. Erg over... Ja nog iets uh, klaarstaan? Uh, Jazeker. Iets van uh, de heren. Iets van de heren. Ja, uh, van, in ieder geval wat de heren wel meegenomen ja, ja, precies. Dus, dus. Laten, laten we daar maar eerst even naar luisteren. En welke is dat? Ja, dit Zunes. is Suns. Dit, ja, dit is echt bizar. Okay. Dus uh, ja, geniet ervan. <laughs> What you, what you, what you... Willem Ruijs van langs de lijn. Want wat gebeurde er ooit in dat uh, roemruchte sportprogramma in de jaren 80, eigenlijk eind jaren 70, werd gepresenteerd door Coos Postema en door Willem Ruijs. Maar wat uh, flikte die Willem Ruijs? Die kwam rustig tijdens het begin van de openingstune kwam je binnen, bond jasje aan, sigaartje in zijn hoofd. Goedemiddag, heren, Dan ging het jasje uit. En tien seconden voordat de schuiven overgingen. Dit is langs de lijn. En zo begon Willem Ruijs aan zijn programma. Nou, uh, zoiets had ik dus net ook met dit uh, flesje water. Want, uh, ja. want uh, ja, hoor ik uit de keuken. Uh, 20 seconden. <lacht> En een sprintje trekken. En een sprintje ja, wel trekken. Dus sprintje, ik ben een klein ja. beetje buiten adem, want dat hoorden de mensen dan een klein beetje wel. Wat heeft hij jou op kopen gedaan? Nou, nog een beetje water getapt. Dus uh, dat was de, de reden waarom. Ik weet niet of je Stam de Daarom stoel... haalde ik ook meteen dat verhaal van langs de lijn <laughs> ja, nou, nou, weet ik niet of je het filmpje kent van uh, 3FM, waar de nieuwslezer op het laatste moment zijn uh, hokje inschiet, terwijl de jingle begon. Ja. Die stond dus ook nog buiten zijn hokje, stond hij te praten. En op een, een gegeven moment eigen... hoort hij die, die jingle. Uh, en... uh, voor de mensen die op de webcam kijken... Ik doe dus nu iemand na die uh, maar bij zijn hand... Uh, ja, dat is, is... een webcam. Daar! Ik zit al ja. een heleboel ja. ja. te trekken. Ze, oh, uh, oh, ze zitten echt als de Muppets te kijken. Zo van... Oh, nee. Next week, Dr. Bob <laughs> says... En dan zie je, je, je zo kijken. Hè, dus, banana split. Ja, dat is ook echt, echt heel hilarisch, wat dat, wat dat er gaat. Dus voor de mensen die thuis dit, deze uitzending willen terugluisteren, hij is nu al hilarisch. Dus ik, dus, yes. uh, en dat is alleen al van het feit van ja, dat we iets moesten doen om het album van, uh, van Stilweven hier toch uh, te krijgen. Dat hebben we uiteindelijk voor elkaar gekregen, maar goed. Eh... Uh, Blijf ik een mooi verhaal vinden. Alles meegenomen, behalve het album. Ja. <laughs> in, in dat opzicht al uh, heel erg hilarisch. Maar uh, ik ben aangenaam verrast uh, door uh, waar jullie mee kwamen. Uit, uh, uit Canada, Soons. Ja. Ik uh, ja. ben helemaal om en uh, Marcus geloof ik ook. Zon, ja, maar we hebben goed. er wel. Ik denk dat er een menig autoradio mee gemolesteerd ja. is. GELACH <laughs> Dus is de verantwoordelijkheid voor degene die, uh, die de autoradio heeft, uh, dat ja. ligt niet aan ons hoor. Nee, uh, ik bedoel, wij zenden het alleen maar uit. Wij zijn doorgeefluik. Dus uh, <lacht> kijk, dat jij de verantwoordelijkheid van, hè, we schroeven nog eens even lekker die volumeknop nog eens even fijn open. Ja, dat ligt niet aan, uh, aan ons hoor. Dus, uh, <lacht> maar hoe zijn jullie daar nou, is internet. Dat is wel een grappig verhaal eigenlijk. Ja? Een vriendinnetje vertel, vertel. Ik geloof, ik geloof dat wat we net draaiden uh, het tweede album is. Ja. En uh, altijd het eerste album was een vriendin van mij die uh, maar bleef versturen dat ik die band moest gaan luisteren. Maar ik had er geen zin in, dus ik deed niet. En toen liep ik op een dag uh, de Sleving Quinn in Utrecht. Ja. En toen hoorde ik een nummer en toen dacht ik, wow, wat is dit? Dus dat vroeg ik aan de platenzaken En die zei, dit is ziens. En toen dacht ik, nou, dan moet ik maar gaan ja, En toen kocht ik het album en het is... Uh, ja, het is gruwelijk. Het er, is heel is, vet. Uh, er is meer tussen hemel en aarde. Van, jouw vriendin zit uh, je helemaal uh, rauw aan je hoofd. Van, ga nou eens een keer naar Zunst luisteren. Komt hij in platenwinkel. Wat is dit? Zunst. Ja. ja, maar weet je, weet je kijk... Zoveel mensen zeggen altijd, je moet dit luisteren, je moet dat luisteren. En als je... Als je hoofd er niet naar staat, ah. dan kan je iets niet waarderen. Dus nee. dan moet je het ook niet gaan proberen. Nee. Je moet het gewoon, het moet wel op het juiste moment komen. Ja. Dus met mijn vriendin, die vriendin dan had hartstikke gelijk. Ja. Uh, dus ja, props daarvoor. Maar uh, uiteindelijk uh, <laughs> was het de plaatszak meneer die Show we dat. over de. Welke was platenzaak? was dat? Plato? Ja, stiekem eh, ah, is dat. Ja, de, zeker. Ja. Uh, voordat we, dan kunnen we ook uh, de Velvet wel even noemen en de Sounds en in de, in de Northrend, want anders ja. hebben we straks het commissariaat van de media hier op ons nek zitten en dat, moeten we ook niet, dat moeten we ook niet hebben. Dus, uh, maar is, uh, dat zijn een van die mooie, uh, van die speciaalzaken. Recordstore zegt jullie natuurlijk alles wat. Ja. Hebben jullie er zelf ook aan meegedaan of niet? Nou ja, ploppen, door ja. Uh, platen te kopen en ja. uh, naar de optredens te ja, kijken. Ja oké, okay, maar ook uh, zelf in zo'n winkel gestaan, nee, dat nee. nog niet? Nee. Ja, we, we doen wel eens uh, een, een in-store optreden, maar het is voor ons zo lastig om ons geluid te vertalen naar zoiets kleins. Zo. Ja. We doen het wel hoor, ja. en het is ook hartstikke vet, maar ja. het is ook moeilijk. Ja. Ja, wat, wat is uh, de moeilijkheid er uh, dan, dan aan? Nou ja, normaal gesproken live, dan zeggen mensen altijd, ja ik vond het wel leuk, maar het was wel echt uh, heel hard. Ja. En dan kijken ze je ook een beetje zo aan van, je hebt mijn oren gemolesteerd. <laughs> En net uh, zoals wat, uh, <laughs> wat net uh, bij de menige automobilisten ja, inmiddels is, is gebeurd. Het, <laughs> het ziens effect inderdaad. Ja. Ja. Ja. Ja. En, uh, maar goed, dat, is, uh, ja, dat hoort er ook wel een klein beetje bij. Gewoon dat hele imposante van het geluid. En als je het heel klein gaat spelen... dan moet je, uh, moet je hele andere dingen uit die muziek halen natuurlijk. En dan wordt het ja. heel intiem... En, dus ja. niet uh, dat uh, een, een of andere kroeg in Utrecht zegt... ik uh, wil uh, stilweven even boeken. Want uh, dan, dan komen jullie niet uh, tot jullie recht, denk ik. Uh. Ja, we, hebben, we hebben ook uh, Stukafest gespeeld die laatste editie. En dat was dan weer prachtig. Ja. En toen hebben we ja, uh, de muziek gewoon een beetje veranderd. En... Uh, dat was uiteindelijk echt een fantastische avond. Dan heb je drie keer een groepje mensen in een woonkamer voor je zitten. En het kwam hartstikke goed aan. En wij vonden het zelf ook echt fantastisch die avond. Dus het kan, kan, kan hartstikke zeker, goed werken. Ja. Het, kan, het is het gewoon heel anders. Het, weet het je? kan nog goed uitpakken. Dus, uh, dus ja, een, okay. is, maar wat, wat hij zegt, weet je, dat live zo hard is normaal. Dat is deel van waarom. Zeg maar, heel veel mensen vinden het heel indrukwekkend of zo. Dat er zo'n muur van geluid op je afkomt. All ja, of sound. Ja, ja. dan denk ik en, meteen aan veel specter. <laughs> Hebben jullie iets met veel specter Even tussendoor. Nee, helemaal niet. Niet per se. Maar uh, dat, uh, dat, is ook, dat zijn jullie ook. Gewoon geluid van. Een muur van geluid te maken. Ja, Marcel? Als je, als je ook kijkt naar hoe, hoe we onze EP hebben opgenomen, dat hebben we ook in een hele grote, grote zaal opgenomen. En er stonden microfoon en die stonden 30 meter weg van zo'n uh, Amplifier. Mm -hmm. En daar pas werd het opgenomen om gewoon. Die natuurlijke reverb een beetje laten ronddraaien. En ik denk dat het ook het beste werkt als je Miguel's gitaren hoort. En mijn bas in combinatie erbij. Dan, dan wil je gewoon dat het een zaal invliegt. En aan alle ja. kanten heen en weer gaat. En dat je zo overdonderd wordt. Dat, dat, ja. dat heb ik inmiddels nu wel door <laughs> bij jullie. Dat dat wel, wel heel duidelijk een, een, een aspect is. Dat je dat niet ergens... Nee, dat moet je niet ergens in in een priegelruimte, in een Pijplaat moeten, moeten ze nee. jullie niet weg. Uh, huiskamerconcertje. Nou, of... nee, wij hebben het wel gedaan. Ja. We hebben het doe je het heel anders. Het kan wel. Uh, uh, Dan ik, herschrijven ik, uh, wij alles eigenlijk. Ja, ja. Maar ik denk dat jullie in, ook wel in staat zijn... om iets kleins te maken. Dat, uh, dat gevoel dat heb ik wel. Dat, uh, dat uh, de, uh, een deel van de elektronica... over boord uh, gegooid uh, kan worden. En uh, dat jullie uh, in ja. staat zijn om gewoon met instrumenten, A uh, ook akoestisch. Dat dat sterk ja, dat, dat dat de indruk dat jullie dat kunnen. Dus, uh, ja, we zijn ook eigenlijk, eigenlijk gewoon heel, heel lieve jongens. <lacht> ja, ja. Ze zijn zo lief. <lacht> ja, je zou ze uh, graag willen boeken, denk ik. <lacht> kun, je, kun je bij Jessica de Wal uh, kun je dat doen. Dus, uh, <lacht> Dat is uh, heel goed. Uh, we gaan weer iets, iets van uh, de mannen draaien, Marcus, uh, lijkt me. Want uh, we hebben nu inmiddels vier nummers uh, gehad. En hebben we er nog één te gaan als het goed is. Uh, ja, want uh, we hebben het openingsnummer hebben we gehad. We hebben de... hey, er zijn er nog twee over. We zijn er ja. zijn er nog twee over. Volgens ja. mij hebben we track 4 nog niet gehad. Nee, 3 nee, en 5. 3 nee, en 5. Nee, 4 vier vier en 5. Vijf. En vijf. Ja, want 3 hebben we ook. Volgens mij vijf. Vijf. Ja, drie hebben we ook, mij, die ook drie ja. gehad. Dus dan zijn de laatste twee. Portman kreis. en. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Welke wil je draaien? Ehm. Uh, uh, <laughs> Portman. Portman wordt het. Ja. <laughs> yeah. Algemeen besloten. Dat was sowieso Steelwave. En daarachter, wat hadden we daar? Jesus and Mary Chain. Mag ik nog één keer in de Jesus microfoon Jesus and the Mary Chain. Nee, de Jesus the and Mary Chain. Als in een ketting Sorry. met daaraan Marianne. <laughs> ja. Ja. ja, nee, oké. Okay, ja. <laughs> uh, nog even over uh, wat, wat jullie uh, de komende tijd uh, gaan doen. Ik, uh, ik zie uh, sowieso een aantal dingen in het uh, buitenland ook. Bijvoorbeeld uh, Bolton en Leeds... Klopt, ja. Bolton is in, uh, onder andere in de streek van Manchester. Ja. Yes. En Leeds, nou, dat is meer, uh, de, de Yorkshire, uh, meer naar Yorkshire toe. Daar is uh, de Tour onder andere geweest uh, ja, ja. Uh, eerder deze week. Ehm. Um, het is wel een beetje Leeds. is een beetje echt een uh, rauwe stad om uh, in te spelen, uh, lijkt mij. Ja, maak ook rauwe muziek. <laughs> ja, het past wel. Zoals als ik jullie was, zou ik ook nog eens uh, gaan uh, kijken. Bijvoorbeeld echt in Liverpool. Daar wij, ook uh, wij hebben, in mei zijn we al een keer naar Engeland geweest. En toen hebben wij in uh, Manchester en Liverpool onder Kijk, andere gespeeld. In en de en Cavern Club ook. In, de uh, de, de vermaarde de Cavern Club. Yeah. Ja, We, we Patriots, uh, die hebben dat ook gedaan. Uh, oh, ja. Die hebben meegedaan aan uh, de Rob Agda-woord. En die werden ook gevraagd om daar uh, te gaan spelen in uh, de Cavern Club. En het is toch ja, een uh, illustre. Uh, stukje, uh, uh, ja, uh. stukje historie. Ja, is een stukje historie. Daar waar ook de Beatles uh, hebben gestaan. Ja. Maar uh, overigens, dat is wel leuk dat je dat, je dat aanhaalt. Uh, want uh, weet jij wel waar de Beatles uh, ooit zijn begonnen? Hamburg? Something? Nee. Nee. Nee. <laughs> nee. Nee, uh, ik, uh, ik, ga je, ik ga je toch uh, dat veel dichter bij huis waar zij uh, zijn uh, begonnen, namelijk. Toch niet in? Zandvorm? Ja, nee, nee, nee, nee. Nee, <laughs> wel in Engeland, daar waar, ze, waar hun oorsprong is. Dus in, uh, wel in Liverpool. Maar oh. ze zijn begonnen in Port Sunlight. Daar zijn ze echt begonnen. Oké. Okay. zeg je niks, hè? Nou, nee. uh, het is Liverpool, uh, dat ligt uh, boven de. Of, uh, je hebt uh, Liverpool en daaronder stroomt de Mercy. Ja. En dan heb je, als je de Mersey uh, oversteekt... dus ja, Fairy Cross the Mersey, Jerry in the Pacemakers... maar dan kom je op een schiereiland uit. Dan noemen ze de Weirrell. Daar heeft mijn oudste zus uh, gewoond en daarom weet ik dat. En ja. vlakbij uh, daar waar zij gewoond heeft in West Kirby... daar heb je Port Sunlight. Dat is een, uh, ja, een, een, een soort van Hefea-dorp wat je hier hebt uh, gehad. Baterdorp, ook zoiets. Een dorp om de fabriek heen gebouwd. En dat hebben ze daar dus ook gedaan. En in een van die clubs, daar, heeft de, daar hebben de Beatles als eerste ooit gespeeld. Dus daar oh. hebben Lennon en McCartney eigenlijk echt, uh, zijn ze echt begonnen. Dat weten maar heel weinig mensen. Dus, uh, nou, ze ja, Hamburg. Dat... Hamburg. Ja. Uh, dat werd, op een gegeven moment werd dat gezegd door zelfs de, de grote popprofessor Leo Blokhuis. Mijn moeder zat te luisteren. <lacht> Klopt niet! <lacht> dus die ging op een gegeven moment uh, een, uh, een, een, een brugje sturen. En uh, ja hoor. Een week later werd dat uh, keurig netjes gerectificeerd. Want uh, popprofessor Leo Blokkenhuis was erin gedoken. En hij moest mijn moeder wel gelijk geven. Ah, dus, uh, ja. Ja. Dus, uh, oh, maar uh, Leo Blokkenhuis weet niet wie ik ben. En weet ook niet wie, uh, dat het uh, mijn moeder betrof. Dus, uh, dus wat dat gaat, uh, maak, maak je ge, geen illusies. <laughs> maar daar zijn ze inderdaad echt uh, begonnen. Dus uh, uh, uh, Jullie hebben dus ook uh, twee uh, optredens uh, in Engeland staan. 12 en 13 september. Ja. Uh, hoe gaan jullie dat doen? Gaan jullie dan ergens uh, met, een, uh, met een knapzak, uh, <laughs> nou, een knapbus? <laughs> nee, ja, we huren gewoon een busje en ja, we gaan busje, ja, En uh, gewoon met de boot over of niet? Ja, tuurlijk. Ja. Yes. Waar? En uh, welke nemen jullie? De hoek nou, van of, uh, de ligt Het ligt er nog een beetje aan. Londen is altijd wel fijn bij uh, Dover. Maar um, het ligt er ook een beetje aan. We zijn nog in gesprek voor meer uh, data. Ja, en ja. als die ook meer in het zuiden uitvallen is, is dat sowieso handig om via Dover te gaan. Ja. Uh, maar uh, als het echt alleen bij het noorden blijft... kunnen we ook eens kijken hoe het is om een boot naar Hul te nemen. Zou ik, zou ik je nog beter aanraden? Ga dan maar bij Muidoven. over. Want dan uh, zit je in Newcastle, zit je vrij dicht ah, ja. al bij, uh, bij Leeds in de buurt, ja. hoor. Dus uh, ja, dan gaat het het ligt, ligt even aan hoe het uh, uiteindelijke tourprogramma uitvalt. We zijn nog midden in uh, de onderhandelingen. Oké, okay, uh, dat is één kant van het verhaal. Maar ik zie nog meer uh, staan. Uh, want... Zeer binnenkort, het is vandaag de tiende... en iets meer over een week zijn ja. jullie weer in de buurt hier... en dan in het patronaat in Haarlem. Yes, ja, dat klopt, ja. ja. Vertel, vertel, vertel. Wat, wat, wat, wat, wat, uh, wat uh, mogen we daar verwachten? Nou, uh, uh, dat is uh, volgende vrijdag inderdaad. Ja. En daar uh, speelt 65 Days of Static en wij doen er het voorprogramma van. Ja. In de kleine zaal of de grote zaal? De, ja, dat hebben we eigenlijk nog niet uitgevonden. Uh, nee. het internet, uh... mijn, mijn gevoel zegt kleine zaal, want uh, ja... Maar dan moet ik even weer bij het patroonaat gaan uh, koekeloeren. Dus, uh, en dat, dat heb ik dus niet 1, 2, 3, zo bij de hand. Maar uh, het is wel leuk dat jullie hier in de buurt uh, zijn. Dus, ja, uh, dus uh, wil jullie even zien? Ik richt mee tot de luisteraar. En dan zeg ik, van willen jullie ze zien? Dan moet je dus volgende week uh, bij uh, het Patronaat uh, zijn in Haarlem. En hoe laat begint het? Uh, het uh, vanaf overkamer? acht uur gaan de deuren open. Dan is, spelen jullie waarschijnlijk om half negen. Half gaan negen. Maar, uh, ja, we maar vanuit. Uh, en ja. hebben jullie dan... Uh, ja, jullie hebben nu vijf nummers, maar ik neem aan dat jullie... Oh, we hebben dan, veel meer nummers. Het ja. ja. ja. is een ingtikker natuurlijk. Ja. En we, we spelen trouwens ook nog over een paar maanden weer in Patronaat Café uh, ja. samen met Two Tangled, een, een Belgische band die uh, fantastisch is. Dus dan zijn we weer terug. Uh. Ah, ah, dat is, dat is wel mooi. Wel. Wat, ja, wat zeg je, Adriaan? In het Patronaat in het Café is dat. Ja. Dat is in november. Mm -hmm. uh, 21 november, uit mijn hoofd. En, maar dat is ook een aanrader want die Belgische band Two Tangled is ook heel vet. Ze hebben ja. net een derde album uit en die, die Tour Rail, Duitsland en Zwitserland, plat en spelen alles al daar uh, kapot. Dus dat is hartstikke vet. Ik, uh, we zijn heel erg nieuwsgierig uh, van wat het uh, gaat worden. Uh, ik zit nu eerst even te stoeien van even kijken. 18 juli, want dan moet ik het, het moet ergens staan. Dus six, uh, 65 Days of Sterk, inderdaad. Dat staat hier. Dus experimentele postrock. Wordt, uh, wordt ze komen uit Sheffield, die jongens. En uh, nou ja, jullie worden als uh, de Utrechtse postpunkrockers, Rockers. Ik zeg. Gewoon, het is niet in een hokje te stokken. Klaar is Kees. En uh, jullie zijn uh, daarin in het uh, voorprogramma, dus uh, wat dat gaat, uh, gaat het helemaal goed komen. Uh, hebben jullie ook uh, toevallig al contact met de band gehad waar jullie mee spelen? Of is nee, het alleen maar nee. gewoon het, van. Uh, er zitten nog uh, tien mensen tussen. Hoe gaat zo eigenlijk zoiets dan? Nou ja, kijk, in een zaal heb je programmeur, zelf heb je boeken, die zoeken elkaar op, gaan in gesprek. Ja. En, ja, wij krijgen alleen te horen. Goh, kan je dan, dan uh, wil je dan, dan spelen? En wij zeggen ja of nee. En dan... Even nog even over iets boeken, want ik liep iets te roepen over. Dus dat mag je nu even bij deze <laughs> recht zetten. Want, ja, uh... ja ik, net kwam de naam Jessica voorbij. Maar ja. die uh, is niet, gaat niet over onze boekingen. Over nee. onze boekingen gaat uh, Bas van der Loojen, wel te wil en bij voor de Road in Utrecht. Maar dat staat allemaal op onze website. Dus. Heel goed, nee, maar dan hebben we dat even bij deze gewoon even recht gezet. Want die doet het uh, uit mijn blote hoofd. Ja, bereid me niks voor. En ik ga gewoon. Ja, zo, zo werk ik nou. En dan krijg je de meest leuke gesprekken namelijk. Jij komt net zo onvoorbereid als de, als de gasten. Eh, ah ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Alleen, ik heb mijn verhaal nog redelijk klaar. Ik, eh, jongens, ik geef tegenwoordig ook rondleidingen op het historische Zandvoerse circuit. Ja, ja. sowieso. Uh, ja, dat hebben we ook bedacht. En uh, dan moet ik eigenlijk ook een verhaal hebben. Dat heb ik dan gelukkig een beetje voor een deel in mijn hoofd zitten. Maar, uh, he, dan moet je ook, uh, maar ik vind het het leukst, gewoon, baf, wat hebben jullie te vertellen, bla, bla. Ja. Het is eigenlijk zoals Wilfried uh, de Jong, dat mm -hmm, uh, van ja. het uh, Sportpaleis de Jong ja. en van Holland Sport uh, doet. Bereidt uh, bereid hij zich niet Hij uh, Die wil gewoon een leuk gesprek voeren. Dat heeft hij ooit eens gezegd. Ja. Hij gaat er gewoon zitten en hij gaat dan gewoon vragen stellen. En nou, wij ja, ons ook ik wij nee, nee, dat heb niet voorbereid, wij improviseren ook al. Ja, ja, ja, dat, ja, dat hebben we gemerkt. Yes. <laughs> maar, dat, dat, dat, maar het heeft wel de feestverheugde verhoogd. Ik vind het een van de leukste uitzendingen die ik, uh, die ik gedaan heb. Ik, ik weet niet ja. hoe het met jou is, Marcus, maar ik heb wel een hoop lol. Marcus staat ja, ja, nou, er ook Ik vind trouwens, Kloijans. hij is. Hij is uh, meer, uh, Marcus uh, bemoeit zich uh, uh, meer uh, normaal gesproken uh, uh, nu, vandaag, uh, dan, uh, dan dat als er, uh, hè, dat... Ja, ja, altijd, maar uh... als de band staat te spelen, heb ik het veel te druk met andere dingen. Ja, ja. Maar ik vind dat je ook aardig uh, scherp uh, erbij bent uh, vandaag. Dus uh, het, het is gewoon, uh, hij doet uh, gewoon leuk mee, vind ik. Dus, dus, uh, ja, je hebt, vroeger had je Frans van Duschoten en André van Duin. En dan had je een aangever en een inkopper. Nou ja, hier is het beurtelings de rol van Frans van Duschoten en André van Duin. Dan ben ik weer de Frans van Duschoten en is dus hij André van Duin. En omgekeerd is het ook. Dus ja, ik vind het alleen maar een hartstikke leuk uitzending. Dus ik weet niet wat het is. Zou dat hè, ja. toch te maken hebben dat Duitsland met 7-1 van Brazilië heeft gewonnen? Dat heeft uh, iets met jou te maken? Yes! Ja, want ja, van... ja, ja dat, was mooi, dat was mooi binnenkomen op het werk met twee Brazilianen in mijn kantoor. Ja, ja hoe hebben ze gereageerd? Want uh, wat, uh, jij bent uh, nou, van wat, een ben wat, wat, half Duitse adel. Uh, we hadden zeven tissues klaargelegd op het uh, bureau van ze. Ah. <laughs> en daarna hebben we wat Duitse vlaggen eromheen versierd. Ja, heel goed. En wat heb je toen gedaan? Heb je ook iets uh, van een broodje worst met sauerkraut? Heb je dat ook nog gedaan ja. of niet? Nee, hij kon wel huilen toen hij binnenkwam. <laughs> oh. En mij opwergen. En die jongen is echt van Braziliaans afkomst. Ja, dat zijn niet. twee Brazilianen. Echt. Ach. Ach. Ja, maar ik ben benieuwd hoe die nu gaat reageren als wij zaterdag in de kleine finale uh, tegen, die, uh, tegen die Brazilianen. Want ja, je bent ook een, uh, een halve Nederlander, maar dat raakt jou niet, denk ik. Hè? Uh, die Duitsers spelen wel beter, moet ik zeggen. Ja. Uh, ja. Uh, jij, jij denkt zondag uh, dat Duitsland gewoon wereldmeister ja. uh, gaat worden? Ja, ja, die worden wel het meiste, ja. Wordt uh, wel voor het eerst uh, dat op het uh, Zuid-Amerikaanse continent een, uh, een Europees land uh, wereldkampioen gaat worden. Hè? Nou ja, het is dus in maar... de geschiedenis nog nooit eerder voorgekomen dat een, uh, een Europees land daar uh, een wereldtitel heeft, uh, zou binnenhalen. Maar die Duitsers doen wel meer dingen die voor het eerst in de wereldgeschiedenis uh, <lacht> ja, hey. uh, ja, ja, Ja, ik dacht, dan nou blijft het. Weet je, dus, uh, ik heb ook een uh, cijferslot op mijn fiets 4045. GELACH dus, uh, dus, ja. Oh, really? Gaan ze deze kant op? Ja, ja. Of, of fietsen met 18, dat is ook weer een goed getal. Op het werk, uh, uh, dus, uh, werk vragen zou ik nog steeds wanneer ik de fiets kom terugbrengen. Zo. Ja, ja voor, vooral dat, de fiets en de link met, uh, met die cijfers sloten, Ja, ja, ja, ja. Nou. <laughs> dat is tien minuten voor het einde, ja. 10, oh, 10 minuten voor het einde. Ah, hebben het bijna gehaald. <laughs> ja. Het zal toch wel wat, wat, wat wezen als die Argentijnen in de laatste minuut toch die ene bevrijdende bevrijd, treffer uh, maken. Ja, dat zou toch voor, voor die Duitse zon uh, niet gebeuren. Nee, dat kunnen die Brazilianen niet hebben, denk ik eerlijk gezegd. Dus, uh, nee, maar, nou, daar zijn ze helemaal niet. <laughs> Goed, we hebben het toch nog even over dat WK voetbal. Wat, hoe hebben jullie dat even, als we het dan toch over hebben, hoe hebben jullie dat beleefd eigenlijk? Want je, zijn jullie ook echt uh, voetbal uh, supporter? Ja, ja. ja, heel intens. Wij beleven het allemaal heel erg intens. Ja. Ja? Ik, ik, ik wist van tevoren dat niet per se. Dat jullie allebei het, het is eigenlijk vergelijkbaar met hoe we optredens beleven: ja, echt gewoon alles geven. En tijdens wedstrijden zit Marcel, die zit zo met zijn hoofd in ja. op zijn eigen schoot ligt. Die is van oh nee, het gaat mis. En uh, Adriaan is alleen maar aan het schreeuwen naar het, het scherm. <laughs> En, uh, en wat doe jij? Ja, ik zit ergens tussenin, denk ik. Ja, hij, nou, nee, ik de penalties tegen Costa Rica werd hij fysiek misselijk. Dus ja? zo, hij trekt het zich ook wel aan. Wat had je gegeten? Een Costa Ricaanse ja. uh, paarshaas? Nee, ja, uh, of weet ik van wat? Ja, het was de warmte, denk ik. Ja. Ik weet het niet. Ja, waar, en de 0-0. En de 0-0. 0 nee, Maar, ja, maar, maar we hadden voor, toen hadden we Tim Krul, hè? Dus ja. uh, maar maar voor, de goede, voor de goede orde. We hadden het er nog over net voordat we hier naar binnen gingen. Maar we zijn ontzettend trots en vooral erg blij ja. met hoe we het gedaan hebben in ja. dit toernooi. Want het, het was fantastisch. Even uh, nog... Uh, nog even kort daarover hebbend. Uh, en dan draaien we als laatste uh, een nummer van jullie. In ieder geval als om mee af te sluiten. Hoe uh, lang duurt die, uh, Marcus? Gaan we dat nog even vragen? Uh, 3 minuten 24. Uh, ja, en hoeveel uh. hebben we nog op de tellert staan uh, voor deze uitzending? Dus nou 53.50. Ah, dan hebben we nog eventjes. Oké, okay, uh, nog even over het, uh, over het voetballen op zich. Uh, want ik, uh, want uh, je, je zegt het, uh, je zei het ook. Hè? Uh, we hebben het uh, uiteindelijk goed, uh, vind ik ook goed gedaan. Maar uh, hebben jullie ook bijvoorbeeld die programma's uh, gevolgd, zoals bij de NOS in V.I. Oranje? Want dat ja. V.I. Oranje, dat kreeg behoorlijk van langs, eerlijk gezegd. Ja, hoor. dat vermet ik altijd een beetje, eigenlijk. Ja? Goedkoop? Ja, heel optimistisch vind ik het altijd. Ja, ja. ja ik weet het niet. Ik, ik, ik, deel, ik, ik vind het altijd wel grappig. Het is gewoon amusement. Amusement, ja, maar, kom, ja, maar, maar ik, ik voelde me nooit echt geamuseerd eh, Amusement en amusement. <laughs> ja. ik, ik, ik zag vandaag bijvoorbeeld van Gaal uh, reageren op iets... Op, uh, wat Wilfred uh, Gené uh, met vragen stelde bij de persconferentie. Ja. Waarbij een verhaal eigenlijk, en dat vond ik wel weer een, toch een goede opmerking van onze bondscoach. Ja, maar het gaat altijd ten koste van. En, ja, nou, dat het zegt, toch ook vermaak, iets, ja, het zegt toch ook <laughs> iets over de man die die spelers heeft begeleid. Het hele menselijke mm -hmm. verhaal kwam daar nee. naar mijn idee. Zo sterk uit eigenlijk in dat, dat opzicht. Ja, dat ja, ja En dan, dan toch nog lopen roepen van, ja, we verloren, maar wat, uh, wat, wat hebben we ook voor een bondscoach. Ja, dat is de verhalen die ik gehoord heb over Feyenoord Oranje. Ja, precies. En dat, uh... Ja, dat is lekker, lekker makkelijk natuurlijk. Als het even wat minder gaat om dan uh, daar uh, mee te scoren en zo. Ja. Ja. Dat He is ook waarom het programma het ook minder deed trouwens. Omdat Nederland het onverwachts goed deed. Ja. En VI dacht, <laughs> haha, wij uh, gaan lekker in de zijkmodus ja. ja, dat viel dan nu wat minder uit uh, bij de Helaas. Dus, ja. uh, dus die 1 uh, miljoen mensen die, die, uh, bleven dus uh, gewoon nog uh, plakken bij VU en de rest zat allemaal bij de NOW's. Ja. Uh, we gaan afsluiten. Uh, we hebben nog één nummer uh, van jullie nog uh, te goed. Yes. En dat is? House Tree Beast. House Tree Beast. Uh, zeg het zo goed? Ja, Huisje Boompje beestje in het Huis, Engels. Ja. Ja. Oké. Okay. <laughs> Um, dat was het ook uh, voor... Ik vond het hartstikke leuk dat jullie er waren. Ja, wij ook. En uh, we zien heel graag uh, de EP uh, tegemoet. Ja. Uh, ja, ja. Dankjewel. ja, dat gaat goed komen. Um, nou ja, wij, uh, wij zijn er volgende week weer. En dan uh, gaan wij uh, weer uh, live uh, muziek... Nee, niet volgende week. Volgende week hebben we een regulier programma. Want uh, degene die zou komen, die komt pas in september. Dus dat is Daniel Tempelman. Maar de week erop hebben we waarschijnlijk wel live muziek. En dat is Reetse Giesbus. Die komt dan uh, hier uh, uh, wat, uh, wat doen. En dan hebben we er nog één op 31 juli. En dat is Nexo Shape. En Marcus, wat zeggen wij dan? Ja, dan zeggen wij... Tot, tot volgende, volgende week, week. Inderdaad. En dan sluiten we af met deze van Stillwave. En dan zeggen we straks heel leuk en veel plezier met uh, Charles... in het programma Tussen Epp Dag. Dag.